Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Vorige keer uh, we hebben we nagedacht over het zuurdesem naar de aanleiding van uh, de Peesagweek, naar nou, de ongezuurde broden. Nou, het zuurdeesum weg, maar er is ook een nieuw zuurdeesum, en wat is dat nieuwe zuurdeesum dan, we hebben we over nagedacht en uh, na de preek werd ik uh, aangeschoten, en iemand die zei, uh, ik heb al die versen gemist, die in het Nieuwe Testament staan dat vers, hè, van uh, dit vers, dat vers het ze allemaal op te sommen ja, ik heb ze niet gemist hoor, zegt hij want ik hoorde ze wel maar je hebt ze niet genoemd, nee, dat klopt dat was geen kritiek hoor, dat was gewoon een aanvulling. Dat klopt zeg ik. Als ik dat er ook allemaal nog bij moet halen. En dat vanuit zijn context uitleggen. Dat, dat, dat wordt veel te veel vanmorgen. Ik ga, zal proberen de volgende keer daar nog wat over te zeggen. Over het sudecem in het Nieuwe Testament. Want ik waardeer het altijd wel als mensen wat aanvullen hoor. Anders dan... Uh... Als, uh, als mensen het allemaal met me eens zijn en gaan ja knikken, dan, uh, dan kunnen we net zo goed weer naar Rome uh, gaan en dan uh, sluiten we weer bij Rome aan. Daar heb je ook ja knikkers. Dus, uh, we mogen allemaal nadenken en allemaal aanvullen en uh, daar hou ik alleen maar van. Het zuurdecem. Vorige keer hebben we nagedacht over het zuurdecem in de Torah. En uh, nu gaan we eens nadenken over het zuurdecem in uh, het Nieuwe Testament. En dan kun je wel alle teksten opzoeken die uh, deze persoon ook aan mij had opgenoemd. En uh, ik denk, ja, misschien is er wel een passage in de apostolische geschriften die erover gaat. En toen kwam ik dus uit op Johannes 6. Brood van het leven. Maar dat is niet uh, brood wat, waar je blij van wordt... In Johannes 6, want aan het eind van het Johannes 6 heeft Yeshua maar twaalf mensen over. En aan het begin van Johannes 6 stond er een hele schare. En ze waren allemaal weggelopen. Dat brood was zuur. Er zat zuurdecem in. Dus ik wil met jullie vanmorgen op zoek naar het zuurdecem in Johannes 6. Toen ik begon met schrijven was het 2005 en uh, tot 2010 heb ik eigenlijk alleen maar over het Nieuwe Testament geschreven. Eigenlijk alleen maar uit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament kwam wel aan bod, ik citeerde wel eens wat, maar eigenlijk alleen maar over het Nieuwe Testament. Maar ik liep steeds vast. Kom kwam ik tegen iets en dan stelde ik een vraag aan de tekst en ik denk wat betekent het? Ik dring niet echt door. En zeker toen ik bij openbaring kwam, ging ik over openbaring schrijven en... Uh, daar liep ik vast. Ja, opname en zo, en uh, zevenjarige verdrukking, ik weet het niet, maar waar gaat dit over? En toen ergens toen ik daar was, op dat punt, toen werd het verlangen in mij geboren. Ik wil een keer uh, een studie over de Torah schrijven. Alleen maar Tora. En ik studeerde wel Tora, daar leer ik heel veel van in die tijd ook. Maar ik wilde gewoon zelf grondig er doorheen. Nou, en toen kreeg ik, 2011, toen ik me in 2011 de vraag van Wim Verdouw of ik daar niet wat aan wilde doen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Een paar maanden geleden afgerond in Deuteronomium heb ik heel de Torah doorgeworsteld en het was soms ingewikkeld zoals de uh, lezer vanmorgen ook zei, uh, dat, dat is het ook. Het was ook ingewikkeld om er doorheen te komen. Maar als ik nu, nu heb ik dus tussen 2011 en 2016, heb ik de Torah alleen maar over geschreven. Alleen maar over de Torah. En er kwamen er soms mensen naar me toe. Hoe zit het nou met het Nieuwe Testament? Ik mis het Nieuwe Testament een beetje soms bij jou. Ja, ja sorry. Ik heb de nu heeft de Heer op mijn hart gelegd om bij de Torah te leggen, toe te leggen. Als het goed is, zei ik ook altijd. Van, lees je het Nieuwe Testament er wel in? Want ik ken dat redelijk goed. En ik probeer dat er wel in te verwerken. Maar dan wel in de geest. Dus dan zet ik het er niet steeds bij. Zo van, dat kun je daar en daar vinden. Ja, dat kan ik wel doen, maar... Ja, dan wordt het helemaal een uh, ingewikkeld verhaal. En het Nieuwe Testament is natuurlijk al een misleidende titel, hè. Dat is uh, een Nieuw Testament. Dat hebben we het Nieuwe Testament genoemd. Maar dan kun je het soms een beetje uh, verbeteren door te zeggen... ...het vernieuwde verbond. Dat klinkt dan wat Hebreeuwser, wat Joodser. Maar dan ben je er nog niet helemaal. Want dit is het vernieuwde verbond helemaal niet. Dit zijn gewoon de apostolische geschriften met het evangelie van Yeshua de Messias. Maar er is maar één verbond en dat is het Sinie verbond. Er komt wel een nieuw verbond. Yeshua heeft de beker ingesteld van zijn bloed en het brood van zijn lichaam als tekenen van het nieuwe verbond. Dat komen zo. Maar heeft, hij heeft niet het nieuwe verbond gevestigd. Wat gaat hij doen? Als hij terugkomt. En wij opstaan uit de dood. In onze nieuwe lichamen zijn. In de herschepping. Dan gaat hij het verbond vestigen op Zion. Het nieuwe verbond. En dan zullen daar de 144.000 zijn. De eerste oost van de opstanding uit Israël. De twaalf stammen. En zij zullen dat nieuwe verbond binnengaan. Er zal een enorm feestmaal aangegeven worden. Bij de derde tempel. Als hij uit de hemel is neergedaald. Een enorm feestmaal. Je kunt erover lezen in Isaiah 25 vers 6. Vette spijzen, belegen wijnen. En dan zal de bedekking van de volken worden weggenomen. Want er is een bedekking. En ook over Israël, maar ook over de volken. En als die bedekking weggenomen is, de sluier... ja. Dan gaan we het huwelijk in. Met de Messias. Dan gaat Israël, die 144.000, gaat het huwelijk in met de Messias. Ik wil niet zeggen dat wij de 144.000 zijn, maar ik, ik denk wel dat wij ingeënt zijn in Israël. Amen. En als wij daarbij zijn, als wij bij die eerste opstanding van Israël zijn. Ja, dat zal hij, hij, hij, hij kent zijn bruid beter dan als, als wij, denk ik. Dus ik ga er niet op vooruit lopen. Maar daar zal het nieuwe verbond gevestigd worden. Dat is het nieuwe verbond. Nu is er alleen maar het verbond van de sinie. En wij mogen erbij gevoegd worden, erin geënt worden. En wij mogen de tekenen van het nieuwe verbond dragen. De tekenen van brood en wijn. En dat brood, daar wil ik het met jullie over hebben. En met name dat zuurdecem, dat zuren. De show was het brood van leven. Als je brood maakt. Dan, wij doen het uh, elke week. Bak ons eigen brood. Uh, pak je meel. En uh, bloem. En uh, water. En zout. En gist. En je ja, gaat kneden. dan heb je een deeg. Dan moet je het niet gelijk in de oven stoppen. Want het moet eerst leven. Het moet eerst gaan leven. Het moet gaan gisten. Het zuur moet zijn werk gaan doen. Dat is gewoon, dat is, als je brood wel eens brood gebakken hebt, dan weet je precies waar het over gaat. Brood moet eerst leven, want anders dan krijg je crackers. Nu, Yeshua heeft daar ook wat zuur in gestopt. Zoveel dat alle mensen bij hem wegliepen. Dus, de kans bestaat dat u na vanmorgen zegt van Kees, jongen, wat je nu hebt gezegd, over dat deze, daar werd ik een beetje zuur van. Dat mag, dat geeft niet. Ik heb een plaatje bij gezocht. was lastig om te vinden, maar hij was te vinden. Daar staat Yeshua. Kijk al die mannen naar kijken, joh. Zo'n oh, rabbi uit Galilea. Doe normaal, joh. Wat jij nou weer te vertellen hebt. Kom op, zeg. Wij, wij, wij jou hebben het voor gezien. Wij, wij zijn weg. Ik vind, dit gaat dit er echt helemaal nergens over. Wat u nu allemaal zegt. Kom op. Johannes 6... Eerst de laatste versie en dan gaan we naar voren werken. Vele dan van zijn discipelen die dit hoorden, die zeiden dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Yeshua bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, nou ja, het discussieerde, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan, En als u de zoon dus mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Yeshua wist van het begin af... Wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. Dit is harde taal, dit is polemiek. En hij zei, daarom heb ik gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Van toen aftrokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Johannes 6, vers 66. Want een... Typisch uh, getal, hè? Ja. Zo, als je dat naast elkaar zet. 6 vers 66. 6 vers 66. Wat lijkt het getal van de antichrist wel? Van de mens. Salomo, die verdiende 666 goudstukken in een jaar, hè? Laten we dan maar eens gaan kijken. Johannes 6 vers 66, wat dat met de antichrist te maken heeft. We gaan eerst naar Johannes 10, vers 10. Even een uitweidingetje maken over de antichrist en het, het weggaan. Hè? Deze harde reden die Yeshua gegeven had, dat zure woord, dat al die mensen, die discipelen, die trokken bij hem weg. Kijk, of vanaf vers 4. Johannes 10, vers 4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, Yeshua. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Hoe kan dat nou? Hoe konden zij zijn stem nou kennen, het Joodse volk? Nou, gewoon. Omdat hij de woorden van de vader sprak. Daar waren ze al eeuwen mee vertrouwd. Ze kennen zijn stem. Zij kennen de stem van de vader, die Yeshua sprak. Vers vijf. Maar een vreemde stem zullen zij beslist niet volgen. Dus Yeshua's schapen, de kudde die hem volgt, de schapen die hem volgen, die zullen alleen maar afkomen op dat geluid, de stem van de vader. Een vreemde stem zullen ze niet volgen, dus ze zullen geen bedekking op zich hebben. Want dat is een vreemde stem, toch? Een, een vreemde stem is een bedekking, een vreemde boodschap. Dan raak je weer in de war. Er is maar één stem, één geluid. En dat is de wil van de vader. Dat is de stem van de vader. Een vreemde stem zullen zij beslist niet volgen, staat hier. Maar ze zullen van hem wegvluchten. ...omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Hé. Hey. Vers 8. Alle die voor mij gekomen zijn... ...zijn dieven en roven. Nou zeg, kom op. Nou zijn, we allemaal, oh, zijn we allemaal dieven en rovers? Beetje, beetje, beetje geduld met ons. beetje... Ach. Kan het niet wat liever... Ik probeer me een beetje in te leven. Als je dan als je nou zou staan zou, en je zou Yeshua horen spreken, man. Dat is toch ongelooflijk. Dat is hard. Nee. Maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. <laughs> Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Wat een pretentie. Die rabbi uit Galilea. Die komt ons hier in Jeruzalem eventjes wijsmaken. <laughs> Dat als we... Dat als we... Dat hij de deur is? Dat is toch onmogelijk? Dat hebben we het allemaal verkeerd dan? Het zijn allemaal dieven en rovers. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. De dief, en daar heb je hem, komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Daar heb je het leven weer. We hadden het over het levende brood. Ik ben het levende brood. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Maar je kunt dat levende brood niet aanvaarden zonder dat zure zonder dat zuurdeesem. Want dan heb je het leven niet, dan heb je de overvloed niet. De dief komt om te stelen. En ja, wat komt hij dan stelen? Wat komt hij dan stelen? Misschien wel dat zuurdeesem. Misschien hoor. Ik doe maar een suggestie. Want als hij het zuurdeesem weghaalt... Als de dief het voor elkaar krijgt om het zuurdees uit het brood te halen, dan zal het niet rijzen, dan zal het niet leven. Dan is de overvloed weg, dan heeft hij het voor elkaar. De dief komt om het zuur eruit te halen. Het, het, het ingrediënt wat nodig is voor het leven. Denk ik. 1 Johannes 2, vers 18 en 19. Want we zagen dat het zuurdeesum, dat daardoor veel mensen wegtrekken, hè? Dan, die, worden, die worden eruit gehaald, uit zijn kudde, door het zuurdeesem uh, afgestoten als het ware. Vertrekken zij in Johannes 6. Wat is er nog meer te vinden in Johannes' brieven over vertrekkende mensen? Nou, dat was eigenlijk de link die mij bij uh, de eerste brief van Johannes bracht. Tweede hoofdstuk, vers 18 en 19. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, deze, in deze brief wordt voor het eerst over de antichrist gesproken. Antichrist. Wat betekent antichrist? Nou, christ komt van Christus, wat de Griekse vertaling is van Mashiach, wat gezalfd betekent. Gezalfd. En de gezalfde was de hoge priester of de koning in Israël. Dat waren de leiders. Van God. En de Messias was de ultieme leider die Israël zou binnenbrengen en een hersteld nieuw verbond. Antichrist, ja dat is niet gezalfd. Dat is tegengezalfd, dat is zonder de zalving. Daar is geen zalving. Dat is nou typisch de antichrist, die heeft geen zalving. Zoals u gehoord hebt dat er iets aankomt wat niet gezalfd is, zo zijn er ook nu al veel mensen die niet gezalfd zijn. Veel antichristen. Daardoor weten we dat het de laatste uur is. Wat is er namelijk gebeurd? Yeshua had gezegd: Zij zullen geen vreemde stem volgen, want mijn stem kennen zij. Ze weten, ze kennen mijn stem. Maar nu was er heel veel verwarring. Nu zitten we in het jaar 100. Het is 70 jaar nadat Yeshua is weggegaan. Er, zijn heel, er is heel veel verwarring. Ignatius in Antiochië Antiochieën, die had geroepen, we, we moeten niets met het Joodse volk te maken hebben. In Rome hadden ze ook al zoiets geroepen. Had Paulus een hele brief over geschreven, doe dat nou niet. En er zijn mensen weggetrokken. Johannes is de laatste overgebleven en hij zegt, dit is nog, hier is nog een kudde die nog aan het woord vasthoudt. Die nog niet die vreemde stem heeft gehoord. Die nog niet voor die vreemde stem gevallen is. Waar de antichrist nog niet heerst. Want hier is de antichrist weggetrokken. Hier zijn de mensen die niet gezalfd zijn, die gaan weg. Net als in Johannes 6. De mensen die de zalving niet hebben, die trekken vanzelf weg. Want die, die worden afgestoten door het zuur. Het zuurdeesum. Het evangelie van Yeshua is soms heel erg zuur. Maar nu worden we heel nieuwsgierig wat het zure dan is, als zelfs de antichrist ermee te maken heeft. Want de antichrist heeft geen zalving. De antichrist heeft geen... Surdeesum, die wil dat niet. Die haalt dat weg. een Heftige boodschap hoor, dit. Tjonge, dat is, dit is nog maar de inleiding. Daarom vind ik het ook soms lastig om naar het Nieuwe Testament te gaan. Er komt zoveel bij kijken. En, snap je? Je moet steeds terug naar de Torah. En, steeds, en het zijn hele lange lappen tekst met heel veel polemiek. Heel veel strijd. En als je niet snapt wat er gaande is. Als je niet snapt wat hier aan de hand is. Ja, dan wordt het een, een zoetsappig verhaaltje wat niet meer zuur is. Johannes 10, vers 10. Yeshua geeft het leven en de overvloed. Yeshua is het levende brood. dat gezuurd is. En waarom gaat de antichrist weg? Omdat er geen zuur in zit. Om, omdat hij geen zuur wil. Daar heeft hij niks mee. De dief, de antichrist, komt om het deze te stelen. Hé, hey zodat het leven doodgaat en de overvloed wegblijft. Dan gaan we nog een keer zeggen. De dief komt om het zuurdeesum te stelen. Zodat het leven doodgaat en de overvloed wegblijft. Dat haal ik uit die twee versen. Er zit nog meer in hoor. Dus als u er ook nog gedachten weer hebben, hoor ik die graag straks. Maar dat is de vraag van vanmorgen. Wat is dan het zuurdesem in Johannes 6. We gaan in vers 25 beginnen met lezen. En toen zij hem gevonden hadden, Yeshua, aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Ze waren hem kwijt geweest en ze waren op zoek gegaan. Dat is een hele kudde mensen, een hele schade, allemaal schapen en bokken en alles door elkaar. Nou, beeldspraak hoor. En allemaal mensen... Dat enorme schade. En ze waren al het meer heen getrokken. En ze, waren, ze waren hem kwijt. Waar is Yeshua? Die heeft zulke mooie woorden. Ik, uh, we willen bij die rabbi zijn. Die ons genezing brengt. Die ons brood geeft. en we willen wij hem zijn? En dan komen ze en dan vinden ze hem. En dan komt Yeshua met deze reden. En aan het eind van het verhaal zijn ze allemaal weg. Allemaal weer vertrokken. Yeshua heeft ze allemaal weggejaagd. Met dat zuur van hem. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, waar ik zeg u. U zoekt mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en u bent verzadigd. Jullie hebben er voordeel van. Daar begint het, hè? Hij, hij creëert een afstand met zijn publiek. Voel je dat? Jullie hebben alle... Stel dat ik dat nou zeg. Jullie komen hier alleen maar om naar Kees Bloed te luisteren, want hij schrijft, hij is ook een mooie parashat. Nou, nou, nou... Dan heb je afstand. Dat is niet lief. En dan komt het. Werk niet om het voedsel dat vergaat. Het brood wat ik jullie gegeven heb. Dat is natuurlijk een groot wonder geweest. Een groot teken. Jullie hebben ervan gegeten. Maar dan moet je niet voor werken. Dat is niks waard. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dan moest je eens tegen Natty vertellen. Werk niet voor het voedsel dat vergaat. Dat is je nu zo hard bezig. Wat bedoelt je Shoah nou? Werken. Dat kun je natuurlijk in het Grieks opzoeken. En dan kijken wat het betekent. En dat betekent gewoon werk. Gewoon je dagelijks werk. Maar je kunt ook kijken naar de Septuaginta. Dat is een Griekse vertaling van het Oude Testament. Van de Tanach. Uit die tijd. En daarin worden dus heel veel Griekse woorden. Die we in de apostolische geschriften vinden. Kun je het dus terugvinden in de Tanach. En dan weet je een beetje. Welke gedachten ze erbij hadden. Om... Uh, voor dit woord te kiezen in het Grieks. Wat voor werk gaat het dus over hier in vers 27? Ik zal altijd van die lastige vragen aan de tekst. Het wordt dan weer heel ingewikkeld. Maar dat is soms nodig om erachter te komen, wat waar Joshua eigenlijk over spreekt. Want je kunt die hele tekst wel opzommen, Johannes 6. En dan ben je aan het eind van Johannes 6 gekomen, en dan staat er: um, ja, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Dit is cannibalisme. Zou een heiden denken: als een heiden deze tekst leest, gewoon uh, en denkt van ja, dit, dit, natuurlijk lopen die mensen weg, want Yeshua zegt daar gewoon dat ze <laughs> we moeten gaan offeren en als een kannibaal op gaat zitten eten, dat kan toch niet? Maar dit waren geen heidenen die aan het luisteren waren. Zij wisten waar het over ging. Zij kenden zijn stem, als het goed is, want zij kenden de stem van de vader. Dus Yeshua spreekt eigenlijk met heel veel kennis van zaken. Omdat zijn publiek, het Joodse volk, die hadden die kennis ook. Die gingen elke week naar de synagoge, die waren er om Torah te studeren, die kenden de Torah. Dat hoefde Yeshua allemaal niet te herhalen. Maar als wij deze tekst lezen in Johannes 6, dan is het een heel ander verhaal. Want zoals ik zei, ik liep steeds vast toen ik in het Nieuwe Testament aan het schrijven was. Ik liep steeds vast omdat ik de Tora zo slecht kende. En nog, misschien wel. Dus, wat voor werk gaat Johannes 6, vers 27 over? Ge uh, drie Hebreeuwse woorden vertaald met het Griekse woord. Wat hier gebruikt wordt. Nou, gaal, dat uh, heeft met slavernij te maken. Dat is slavenwerk. En uh, avat... Dienst, wat, wat dienst, werk of aanbidding betekent. En assade betekent gewoon doen. Dat is een uh, heel veel gebruikt woord in het Hebreeuws Of wat ook trouwens. Want kun, dat zijn twee soorten eigenlijk. Dat dus het werk en de aanbidding. Diening, bedienen, het dienen van God. Dus de priesters deden werk voor God. Maar ja, de, de, de, de knechten op het veld waren ook werk aan het doen. En daar komt dan vandaan de avoda, Een heel belangrijk Hebreeuws woord over het werken in aanbidding. Werken in zuivere aanbidding. Werken voor Gods aangezicht. Wat is dat voor werk? Werken voor Gods aangezicht. Dat is het doen van de wil van de Vader. Het doen van de geboden. Dat we zongen uit Psalm 119. Dat we ons leven in zijn dienst stellen. Dat is het werk van de Vader. Dat wisten ze al. De mensen die dit hoorden. Maar Yeshua zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de zoon dus mensen u geven zal. Nou, wie was de zoon dus mensen? Dat, dat ben ik, zei Yeshua. Dat ben ik. Nou, hij zei het niet zo letterlijk, maar... Het was een duidelijke... Implicatie. Want hem heeft God de vader verzegeld. Want hem heeft God de vader verzegeld. Het staat er echt. Um, even kijken. Goh. Wat betekent dat? Dat Yeshua verzegeld is. Als ik zo de tekst hier uit de staatvertaling volg, uit de herziene staatvertaling, dan nou lijkt het erop. Het staat ook mijn hoofdletter, Zo, dit verwijst naar Yeshua. Staat er hier. Ja. Wat, wat, wat, wat voor verzegeling is dit? Waar gaat het hier over? Dat viel me voor het eerst op: dat er hier, hier over verzegeling wordt gesproken. Nou, gaan we ook aan de, aan de tekst stellen. Wat voor verzegeling gaat het hier over? In openbaring wordt ook over een zegel uh, gesproken of over een, een markering. Uh, ik zoek de tekst even op. U mag, uh, hoeft het niet per se mee te doen. Mag wel natuurlijk. Openbaring 7 vers 3. Er wordt tegen een engel... Geroepen, vier engelen die staan klaar op de hoeken van de aarde. Ze houden de winden tegen, zodat er geen wind zal waaien op aarde en dat de, de oordelen nog wat tegengehouden worden. En een andere engel komt omhoog met de zegel van de levende God. Ik heb hier het zegel, zegt die engel, wacht nog even. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was, de aarde en de zee schade toe te brengen. Ik heb hier nog even, ik moet nog even die verzegeling uitvoeren waar Yeshua toen en toen over gesproken heeft. Oh, hij zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Daar heb je dat werken weer, dienen, afuda. Er zijn dus mensen die hebben begrepen wat dat betekent. Wat werken voor, die eeuwige, voor het eeuwige leven? Wat zijn dat voor werken? Wat, wat voor dienst hebben zij opgepakt? Waar ze, waarmee zij nu verzegeld worden? Nou, dan wordt het aantal genoemd. De 144.000, ik heb ze al eerder genoemd. Even verderop in de openbaring. Er is dus een, een kudde van 144.000 die Yeshua's stem kennen... Die niet bedekt is. Niet onder de bedekking is. Daar gaat het hier over een openbaring. In uh, openbaring 14 zien we dus dat die uh, 144.000 openbaar worden. In hun mond is geen leugen gevonden. Want zij zijn smetteloos voor de troon van God. En dan in vers 12 staat eigenlijk wat uh, nou het punt is. Van deze verzegelde mensen. Hier zien we de volharding van de heiligen. Dit zijn de heiligen, de onbesmette mensen die opstaan in, opsta in de opstanding. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Shua in acht nemen. Amen. De werken van de Vader, de wil van de Vader, de stem van de Vader. Dat we ons leven in dienst van hem stellen. Zijn wil doen. Dat is wat hier gezegd wordt van die heiligen. Daar zegt de, de Torah ook wat over trouwens. Die verzegeling die daarmee te maken heeft in Deuteronomium. Een heel bekend vers trouwens. Ik hoef het bijna niet op te zoeken. Want u kent het uh, allemaal uit uw hoofd als u hier wel eens vaker komt. Deuteronomium 6. Vanaf vers 6 zeg maar. Dan is het Shema Yisrael net gegeven. Daarom, vers 5, zult u Yahweh, ja, uw God, lief hebben met heel uw hart. Dat is alles wat er in je, in je hoofd en in je denken afspeelt. In je leven, in je binnenste. Met heel je ziel, dat is heel je lichaam, he helemaal heel je wezen. En met heel je kracht inzetten. Ja, wel lief hebben. Met heel je hart, alles wat in je is. Met heel je wezen. Met helemaal wie je bent. En met al je kracht. Ben je er klaar voor? Om de wil van de Heer te doen? Deze woorden die ik u hele gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en als een voorhoofdband een, of een merkteken tussen uw ogen. Een zegel, daar is het zegel. Daar is die engel met u. Wacht, ik heb het zegel nog! doen van de geboden van de vader terug naar Johannes 6 en weet wat me dan opvalt bij dit, dit soort dingen dit soort ontdekkingen hey, daar heb ik vroeger altijd overheen gelezen dat is apart opeens ineens zie je dat dus die tekst die moeten we eigenlijk ook een beetje anders vertalen, want dat hem slaat niet op Yeshua, maar op degene die dat voedsel tot zich nemen, die de werken van de vader doen, die begrijpen wat dit voor werken zijn. Nou, heb ik even een vertaling gemaakt, voorgesteld van Johannes 6, vers 27. Doe niets voor het voedsel dat vergaat, maar dien God voor het voedsel met de kracht om je de nieuwe schepping binnen te leiden. De herschepping, het nieuwe verbond. De zoon des mensen zal het jullie geven. Want zulke mensen worden door God de Vader verzegeld. Oké, okay, nu, nu is het publiek... Ze, ze, ze waren, hadden hem net gevonden, hè? dus ze waren aan de overkant van het meer... en ze hadden er dagenlang op zitten om hem te zoeken... en nu kwam hij wel met een lastig thema. Maar nu hebben ze nog geduld met hem. Ze zeiden tegen hem, wat moeten we doen... Opdat we de werken van God mogen verrichten. Iedereen weet toch wat die werken zijn. Wat heb je daar aan toe te voegen? Dat is de vraag eigenlijk. Yeshua antwoordde en zei tegen dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Nou, dat wordt soms heel letterlijk opgevat. Dat we moeten geloven in... Uh, Jezus, Hij is uh, gezond in de maagd, Maria... ...en Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus... ...ten derde dag is Hij opgezonden. Nee, de feiten weten we wel. De feiten weten we wel. Natuurlijk geloven we dat. Dat, is gewoon, dat staat gewoon in het verhaal. Nee, dat geloof, daar gaat het niet over. Dat u gelooft in Hem... ...die Hij gezonden heeft. Je moet je geloof op Hem stellen. Je moet in Hem geloven. Dat Hij de gezalfde is... Uit de lijn van David. De gezalfde hoge priester. Geloof in hem. Dat hij Israël kan binnenvoeren. In het heilige land. In het herstel. Dat hij Israël in de herschepping kan voeren. Geloof nou in hem. En hoe doe je dat? Geloof nou door met hem mee te gaan? Door in zijn voetsporen te gaan? Dan geloof je in hem. Als je in een koning, als je in een koning gelooft... Nou, wat, wat deed je dan? Dan ging je, dan ging je met, uh, als een dorp. Er was een dorp in, uh, ergens in de bossen. En uh, ze worden belaagd door rovers En weet ik wat allemaal. En die mensen die geloven in de koning. Die hen komt redden. Wat doen ze? Nou de mannen van het dorp die gaan naar de koning toe. Wij komen vrijwilliger in het leger. We willen helpen. Want we geloven in u. We geloven in u. Geloven we zo ook in Jezus? Durven we het aan, deze, dit moeilijke thema van het zuurdecem? Geloven we in hem? Dat hij ons leiden zal in het heilige, in het eeuwige, in het nieuwe verbond? Spannend. De mensen voelen wel aan de spanning die hierin zit. Ze zeggen tegen hem... Oké, okay, even wat rustiger. Welk teken doet u? Want dit, dit zijn grote woorden. Beseft u wel wat u zegt. Welk teken kunt u doen zodat we het zien en u geloven. Dan kunnen we in u geloven? Maar niet zonder teken. Wat voor, wat voor werk verricht u? We weten de geboden. Dat, dat weten we al. Dat we daarmee verzegeld worden. Wat is dan dat specifieke werk? Die specifieke dienst. Onze vader hebben manna gegeten in uw woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Dus u bent het levende brood. Dus ze verwijzen naar een tekst uit de Torah. Yeshua zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u niet, Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dat manna, dat is net als die, die keer dat ik jullie dat brood heb gegeven, die, dat grote wonder dat jullie allemaal gevoed werden door dat brood. Dat is gewoon, dat vergaat. Dat was een teken, ja. Maar dit gaat over iets heel anders. Ik ben het ware brood van leven, zegt hij. Dus waar dat man nou misschien iets van onderwees, dat staat hier voor je. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, heer, geef ons altijd dat brood. Dat wil ik wel. Het brood dat we in het in het nieuwe verbond komen, in de opstanding... en vermaakt zijn. Dat we niet bedekt worden door een bedekking. Dat we de wil van de vader kunnen doen. De werken van de vader. Dat we verzegeld worden. Gezalfd zijn. Het leven proeven en de overvloed. Dat willen we. Geef ons dat maar altijd. En Yeshua zegt tegen hen... Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt... Zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Weer hetzelfde beeld voor ogen houden. Die mannen uit dat dorp. dat, beroog, dat door rovers wordt belaagd. Wij komen hier. Wij geloven in u. Wie tot mij komt, zegt Yeshua. Dus kom maar in mijn scharen. Kom maar meedoen in het leger. Meld je maar aan als vrijwilliger. Wie doet er mee? Ik ben het brood des levens. Ik ga voor jullie uit. En je zult geen honger meer hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt. En toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft. Zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Er is weer die spanning met de scharen. Waarom moet het nou weer op de spits gedreven worden? Shua? U bent toch een rabbi? U kunt toch gewoon... Hij, hij, hij zegt gewoon, ik zou tegen jullie kunnen zeggen: de alle, iedereen, de helft moet voor jullie weg, want, want jullie zijn toch allemaal maar. Uh, jullie geloven toch niks van wat ik zeg. Dat is, dat is toch. Maar alles wat de vader me geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dit is een leger, daar word je voor uitgezocht. Niet elke soldaat kan meedoen. want ik ben uit de hemel neergedaald niet omdat ik mijn wil zou doen maar de wil van hem die mij gezonden heeft de wil van de vader dat staat centraal Nou, dat was een open deur natuurlijk want ze kenden zijn stem, ze kenden de stem van de vader uit de Torah en dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan maar het doe opstaan op de laatste dag. Daar is het nieuwe verbond weer. De opstanding. De herschepping. Want Sini is gegeven tot de dood. Totdat we voor dit, dit leven hier op aarde, tot het einde toe, geen enkel gebod of geen enkele letter of geen enkel schreefje zal vergaan totdat de hemel en de aarde vergaan. Zegt Yeshua in Matthäus 5 vers 17, bekend vers in Messiaanse kringen. Maar dan, in de opstanding, in het volgende leven, dat we krijgen van God, daar zal het nieuw verbond zijn, een volmaakt verbond, zonder bedekking, zonder besmetting. Als we weten hoe die weg is daar naartoe, dan hebben we het geheim te pakken. Je kunt wel heel de Torah doen, je kunt alle geboden vervullen, maar net dat ene, dat zuurdezen, als we dat missen, dan komen we niet tot wederopstanding. Dan komen we niet in het nieuwe leven, in het nieuwe verbond. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, het eeuwig leven heeft. Dus opnieuw, het gaat niet om geboren in de maagd Maria en ten derde dagen weer opgestaan en dat hele verhaal van de belijdenis. Het gaat niet om een geloven in, in een verzameling feiten. Maar dat ieder die de zoon ziet, als we Yeshua zien, de Messias, de gezalfde. Als we hem zien in zijn leven, in zijn werk, in zijn passie. Als we hem zien, dan geloven we in hem. Dat hij de gezalwde is, de koning van Israël, die het herstel zal brengen en ons in het nieuwe verbond zal voeren. De bedekking zal beëindigen. Dan geloven we in hem als we hem zien. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het Joodse volk dat daar verzameld was, die begon te discussiëren. Er ontstond een enorme tumult. Mensen die begonnen met elkaar te praten. Dit gaat, dit gaat de verkeerde kant op. Hij, hij, hij, hij ontspoort. Dit is, dit is een rabbi. Dit gaat helemaal niet goed. We moeten naar hem kijken. En in hem geloven. Wat de, de, de, de, denkt je wel? Denkt je dat hij David is ofzo? of zo? Of de Messias? En er komt echt. Ja, de kan het niet meer overstemmen. De, de discipelen doen nog een best. Zil nou. Hij is nog niet klaar. Maar dat had geen zin de Joodse volk dat daar verzameld is zij discussieerden en, uh, en ja, dat, dat was een heel tumult omdat hij gezegd had ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is ja, het is ook pretentieus het is ook niet zo gek als ik het tegen jullie zou zeggen dan zou Wim zeggen, de volgende keer kom je niet meer ja, ja toch en ze zeiden is, is dat niet Yeshua de zoon van Jozef ...van wie wij de vader en de moeder kennen... ...hoe kan hij dus zeggen... ...ik ben uit de hemel nedergedaald. Dat is ook heel normaal... ...heel, heel goed argument eigenlijk. Dat is, dat... Yeshua antwoordde en zei tegen hen... ...laat dat tumult alsjeblieft rusten. Even, even. Zo komen we niet verder. Nou oké, okay, dus iedereen wordt weer een beetje stil. Dan zegt Yeshua... ...niemand kan tot mij komen... ...dat hebben jullie dus wel begrepen... ...dat je tot mij moet komen... Tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. Dus wees gerust, het gaat niet om mij, het gaat om de vader. Als hij je niet trekt, als je geen aantrekkingskracht hebt heb tot hem. En hij niet tot jou. Dit, dit vers is heel erg heel, heel, heel gebruikt hè, in, in, in, in protestantse kringen. Als, uh, ja jongens, jullie zitten hier nu allemaal in je onbekeerde staat. En uh, ja, je kunt er eigenlijk ook niks van doen. Want als de vader je niet trekt, dan zul je ook nooit bekeerd worden. En er wordt dan eigenlijk heel makkelijk overheen gegaan wat hier nou eigenlijk bedoeld wordt. Want het gaat over de stem van de vader. En de stem van de goede herder. De stem die u kent. Ken je die stem? Van de wil Van de vader? Ken je die stem? Heb je, daar, heb je niet het gevoel in je hart als je de Bijbel leest? Wauw, dit is mooi. Word je daardoor aangetrokken? Zo simpel is het. Als je je hiertoe aangetrokken voelt. Dan mag je zo in het, leven, in het leger komen van Yeshua. Van de Messias. Mag je zo meedoen. Nee, een soldaat voor het Koninkrijk van God. Omdat je je aangetrokken voelt door het Woord van God. Dat het brood van leven is. Ja, voor een deel. En Yeshua voegt er nog wat aan toe. Want wie zich hiertoe aangetrokken voelt tot de woorden van de Vader, die ik ook spreek, die zal opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten en zij zullen alle door God onderwezen zijn. Zie je wel? That's it. Het onderwijs van de Vader. De Torah. De woorden van God. Die zullen... ...over de aarde gaan. En iedereen... ...zal door de onderwezen zijn. Iedereen. Uiteindelijk zal iedereen zich daartoe aangetrokken voelen. Als Yeshua als eenmaal op die berg Sion is... Hè, ...en hij zal daar regeren... ...als de koning van Israël, vanuit het herstelde Israël... ...dan zal Torah uitgaan... ...vanuit Jeruzalem. En over heel de hele aarde gaan. En iedereen... ...iedereen zal het horen. En iedereen zal daartoe aangetrokken worden. Tenminste, ik hoop het wel. Je blijft natuurlijk altijd van die gasten houden. Die, die zeggen, ja, ik hoef dat niet. Maar ja. Ieder dan die het van de vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Om daar te komen. In het nieuwe verbond. Op de nieuwe geschapen wereld. In het nieuwe herstelde Israël. Moet je door mij zijn? Moet je bij mij zijn? Niet dat iemand de vader gezien heeft, behalve hij... Die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Ik heb God gezien, dus jullie hebben allemaal God niet gezien. Oké. Okay. Voorwaar, voorwaar. ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Maar hij doet hier op iets. Wat bedoelt hij nou? We weten toch dat we er geboden moeten doen. We, we, dat doen we toch? Dat doen die Arabis in Jeruzalem toch ook? Die leren ons dat toch ook. Wat, wat, wat is er nog voor werk voor God? Wat? wat Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Ja, open deur, alle mensen sterven. Dit is het brood uit de he dat uit de hemel neerdaalt, omdat de mens daarvan eet. En niet sterft. Oké. Okay. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Ja, wij kennen het verhaal natuurlijk. Maar wat hier gebeurt, nu, nu komt, het is op het spannendste moment. En Yeshua komt met de, met de openbaring, met het, met het antwoord. De slotsom van waar hij nou steeds op doelde. Ik ga dood voor jullie. We hadden net... Als vrijwilliger voor uw leger uh, waren we net gekomen en nu gaat u dood. Als iemand van dit brood eet, moeten we ook dood. Zal hij leven? Nee, je zult leven. Hè? Waar gaat dit over? Leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Oké, okay. dit is uh, leidersmystiek. Dus ga alsjeblieft naar de heidenen. Dit, dit, dit, dit, uh, zo werkt het niet. Dit is de eerste reactie, denk ik, als je dat zo hoort. En je weet van niks. Wij kennen het verhaal natuurlijk en dat is soms lastig, want daardoor weet je niet meer goed wat hier, wat hier nou eigenlijk gezegd wordt. Een koning die, die, die, die komt voor de redding van het volk... En die zal die rovers een lesje leren. Er mogen geen rovers komen, dat zijn allemaal dieven en, uh, en moordenaars. En, en uh, kom op, meld je aan in mijn leger, mag je in mijn voetsporen gaan. En dan is iedereen verzameld. En ik keer is de aanvoerder weg. En weg. keer is hij weg. De, de, de, de, het beeld wordt verstoord. De joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons vlees te eten geven? Zijn vlees. Yeshua dan zei tegen hem, voor waar, voor waar ik zeg, als het vlees van de zon is, mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Oké. Okay. Yeshua, dit is te veel. Nee, echt. Dit, ik, denk, ik denk dat ik die mensen een beetje begin te begrijpen. Ik heb, ik, ik heb me als vrijwilliger aangemeld voor het leger en ik, ik, ik sta klaar met mijn zwaard om die rovers weg te jagen en dan moet ik het tegen mezelf gebruiken. Net als u. Is dat wat u vraagt? Ik zal mijn vlees geven en jullie moeten mijn vlees eten. Dat, dat is beeldspraak. Maar dat, dat betekent echt dit. Echt waar. Ik zal sterven. En jullie moeten met mij sterven. Dus het zwaard wat je klaar hebt om die weg te jagen, gebruik het tegen jezelf. Snap je dat? Snap je dat? Snap jullie dat? Snap je nu ook een beetje waarom ik liever uit de Torah spreek? Dit is heftig. Dit kost je je leven. Wie niet zijn kruis op zich neemt, kan niet mijn discipel zijn. Zegt Yeshua. Jullie kunnen allemaal de werken van de Vader doen, de werken van de Torah, de geboden van de Vader en dan doe je iets goed. Maar wie is er bereid om de wil van de Vader tot het einde toe te dragen? Totdat je sterft zodat je je leven neerlegt, net als Yeshua. Dat gaat nog een stapje verder. Maar daarin is leven. Dat is het zuur deze. Het zuur. In deze wereld. Mensen die bereid zijn hun leven te geven. In liefde. In liefde voor de wereld. In liefde voor de mensen. Omdat we allemaal. Deze woorden van God, dit onderwijs van God willen uitdelen aan de wereld. We willen het allemaal geven aan de mensen om ons heen. We willen het toch allemaal dat, dat ze onderwezen worden door de wil van de Vader, door de stem van de Vader. Dat ze de wil van de Vader leren kennen en niet meer die bedekking op zich hebben. We zullen ervoor moeten opstaan in een nieuw leven. We zullen dit leven moeten beëindigen op een dag zullen moeten sterven en dan onze verwachting stellen voor daar voorbij in het eeuwige leven als Jezus het nieuwe verbond gaat vestigen met zijn bruid met wie die de sluier is afgenomen, zij op Sion zal neerdalen met zijn voeten en de Tora zal onderwijzen samen met zijn bruid en dan gaat het er niet meer om dat we ons leven verdedigen dat maakt niet uit want wij hebben de boodschap van de Vader die zo rijk is, zo vol en zo ontspannen, dat we morgen kunnen sterven. En vanmorgen hebben we iemand onder ons die gaat ook symbolisch sterven in het water. Nou dan doe je precies wat Yeshua hier zegt. Precies dat. Dan zeg je, Yeshua ik wil een nieuw gevolg horen. Ik geloof in u. Ik geloof in u. U zal het in stel komen brengen. Want u bent de Messias van Israël. Halleluja. Toen is door de dood heen. Wil ik meegetrokken worden naar dat nieuwe verbond. Het oude verbond, dat zien hier. Daar geniet ik al zo intens van. Dan word ik al onderwezen in al die dingen die ik straks in, voor eeuwig ja, bij, vader, bij de Vader kan zijn. Door het doen van zijn wil. En nu mag ik sterven met u. En als het ware al opstaan in een nieuwe leven met hem. In het Koninkrijk van God. Om straks erbij te zijn in de opstanding. Yeshua, ik geloof in u. Yeshua, ik geloof in u. Kunt u dat meezeggen? Yeshua, ik geloof in u. Ik geloof in u. Dat betekent dat je bereid bent tot het einde te gaan. dan komen verdrukkingen over je. dan komen verzoekingen over je. En dan ga je er doorheen. En word je erdoor door gelouterd. En dan mag het je hele leven kosten. Want God mag ons beproeven. Tot het einde toe. Totdat we met hem sterven. En opstaan in het nieuwe verband. Dat is het werk van de Vader. Nou, dit is dan de samenvatting. God dienen, dat is de basis. In vers 27, dat we hem dienen. Zijn geboden doen. Ons leven voor hem inzetten. En dan één worden met Yeshua door hem te volgen tot het bittere eind. Omdat het eind helemaal niet bitter is, maar juist leven. Want hij is het brood des levens en door met hem te sterven, eten we van dat brood. Sterven. Sterven omdat we dan, waarom? Omdat we dan sterven zonder het recht om dood te gaan. Adam, die had van die appel ge, ge, gegeten, hè, samen met Eva, van die verboden vrucht. <lacht> maar, hij kreeg het leven. Terwijl hij moest sterven. Hij leefde zonder het recht om te leven. En Yeshua draait het om. Hij zegt, jullie moeten sterven zonder het recht om te sterven. Zoals Adam mocht leven zonder het recht om te leven. Maar om terug te komen in de tuin van Eden, waar God regeert, waar God woont. Moeten we sterven zonder het recht om te sterven. En dat kan in Yeshua Mashiach. Amen.